Goedemorgen, ik ben Dilke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een vrije sector huurhuis is weer een stuk duurder geworden. Afgelopen jaar ging de prijs daarvan hard omhoog. Je betaalt nu gemiddeld 17 euro per vierkante meter. Nu de coronamaatregelen voorbij zijn, zoeken vooral meer expats weer naar huurhuizen. En dan vooral in de Randstad. We zien echt een ruime verdubbeling uh, van pre-corona. Dus uh, ja, waar pre-corona ongeveer 50.000 mensen, experts, per maand een bezichtigingsaanvraag deden bij een makelaar. Zien we dat het nu uh, over de, dik over de 100.000 gaat per maand. Een gestoffeerd huis waar de vloer al in ligt en de gordijnen al voor de ramen hangen is het populairst. Groningen is de enige provincie waar de huurprijs niet steeg. De oorlog in Oekraïne kan leiden tot een voedselcrisis. Met die waarschuwing komt de baas van de Wereldbank. Nu de prijzen voor eten omhoog gaan... kan dat ervoor zorgen dat honderden miljoenen mensen onder de armoedegrens komen. Een heftige achtervolging in Heerlen vannacht. Bij een verkeerscontrole ging een auto er ineens heel snel vandoor. Agenten er erachteraan, dwars door het centrum van de stad. De bestuurder van de vluchtauto deed zijn lampen uit... zodat de politie hem niet meer kon zien. Maar hij klapte tegen een boom en kwam ondersteboven terecht de inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een Puk van 16 had een topavond. Zij werd gisteren door een hele stoet motorrijders... naar haar eindexamen gala in IJmuiden gebracht... De aanleiding was wel verdrietig. Puk werd tijdens haar middelbare schooltijd veel gepest. Om die periode toch een beetje leuk af te sluiten, vroeg ze een motorrijder om haar naar het feestje te brengen. En dat werden er een paar honderd. Op het moment dat je tegen een, iemand zegt van, hé hey jongens, ik heb hulp nodig. En je zegt dat een meisje gepest wordt en we willen haar graag naar een examenfeest brengen. Dan beginnen spontaan de motoren beginnen te draaien zonder dat de sleutel erin zit. En Puk die liep hartstikke trots het feest binnen. Dit is mijn eind. Dit is mijn statement. Ik ben heel erg blij. Een blij gevoel, een, een voldaan gevoel. Het weer vandaag begint zonnig, maar in de loop van de middag komen er steeds meer wolken. Het wordt 15 graden in het noorden en 18 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat nog een korte file op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelvaertsveen is de vertraging 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is...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 Problems later, later. I Super high class, weet alles van finance. Heeft een super fine ass, en ik liefde. Ja, ze springt Drink maar drinkt Martini's als wapen. En alleen haar ogen zijn al kama sutra. Wat moet ik doen? Zwart?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 To places like Ivy Road day turns to night Night turns to whatever we want We're young No. you now. playing Het ritme van Zangvol op 106.9 RFM I To my My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 Dus neem je vriendinnen mee. Is de nacht nog jong? Komt de zon al op? Gaan we allemaal naar de klote? Vanavond ga ik even naar boom. Gooi alles van me af en giet me voor. Want ik hou van het leven. Al moet ik soms ook geven. Ik had mijn bol in mijn stony hempy. Ik heb flessen in de koelkast, net als janky. Drank heb ik plenty van bier en pellet of drie. Zelf doe ik een paf, net Jean Marie. Consistent heb ik feest in de tent. space ongeremd. Gekke tram het land. jong met croissant. Batterij in mijn hand. En trek als een vlee in de frituur geland. Zorgen zijn vanmorgen gaan door tot laat. Straks vroeg op, maar vroeg wordt bij de daad. Zo kom je boy. crisscross en fino. Dit is het laatste rondje. schijf nog een vier. nacht en? nog jong, komt de zon Oh, oh. Van het NOS-journaal. Een huurwoning in de vrije sector is afgelopen jaar weer een stuk duurder geworden. Nu de coronamaatregelen over zijn, zoeken vooral meer expats weer naar huurwoningen. De grote Nederlandse pensioenfondsen denken dit jaar nog hogere pensioenen uit te kunnen keren. Door de stijgende rente is de financiële positie van de fondsen afgelopen kwartaal behoorlijk verbeterd. De oorlog in Oekraïne kan leiden tot een wereldwijde voedselcrisis. Daarvoor waarschuwt de president van de Wereldbank bij de BBC. Stijgende voedselprijzen kunnen ertoe leiden dat honderden miljoenen mensen onder de armoedegrens komen. Het weer, eerst veel zon, vanmiddag meer stapelwolken bij 15 tot 18 graden. BFF. Face to face in secret places, feel the chill.